vies weer vandaag. Hè? Heerlijk. Heerlijk, zegt hij. Het regent weer. Ja, ik had uh, liever uh, dat zonnetje van gisteren, hoor. Nou ja, gaat toch wel een stuk al. lekkerder. Dat tenminste al de stof even liggen en Yo, zo de, It's raining again in ieder geval aan het begin van uur drie van Zandvoort op zondag. En daarin de volgende onderwerpen. Het dier van de week krijgen wij om half uh, vijf bij half vier, zeg half vijf. Uh, het gedicht van de week. Een hele mooie. Albert-Jan heeft hem uh, gemaakt nog voor me. Erg uh, blij mee. Die uh, komt om uh, kwart voor vijf erbij. Uh, ik heb nog een uh, paar leuke berichtjes uh, voor je klaarstaan. Voetbal natuurlijk. We zijn nog uh, druk bezig in de laatste paar minuten van de wedstrijd. Feyenoord uh, Twente en uh, Utrecht-Herenveen. En een hoop mooie muziek vanuit uh, Rob Zander natuurlijk. Heb je nog uh, Formule 1 nieuws? Ook, oh ja, ook nog. Ja, hey. Hey. ja. ja ook nog Formule over, 1 uh, nieuws. Over onze eigen uh, Max. Uh, over Max inderdaad. En over uh, Irene ook nog wat. Dat gaan we allemaal horen in de. Dat is het niet Formule 1, hè? Het Formule nee, 1 met schaatsen. Dat is, ja, dat heeft met schaatsen te maken. Ja, oké, okay. Voor jou. Ja, daar ben ik me van bewust dat het met schaatsen te Temaan maken heeft. Hier is Jim Cross, terug naar de jaren 60 met de Bad Bad Leroy Brown. Southside of And the bad, bad Leroy Brown Bij CFM. Jawel, het is 14 minuten over 4 uur geworden. Het derde en laatste uur met daarin de drietal wedstrijden van de Eredivisie divisie, die we nog in de gaten houden. Bijna ten einde. Feyenoord tegen FC Twente, daar staat het 3 tegen 1. En FC Utrecht tegen Heerenveen. 0 tegen 1. En dat is zo dadelijk om kwart voor vijf, Morris. Het gedicht van de week.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 Of over een hond of over een partner. Eén van de twee. Nou, we horen het zo dadelijk om kwart voor vijf. Hier is Nielsen. Ik steek mijn kop in het zand. Hé, hé, Ik steek mijn kop in het zand. Hé, hey, hé, hey, hé. Hey. Want als ik de hype moet geloven... dan staat de hele wereld morgen in brand. Maar ik probeer vandaag te voorkomen...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 Wat is er met Max? Hij heeft de afgelopen vrijdag een bezoek gedaan aan de Torre Rosso fabriek in Faenza. Uh, Wist je dat al? Ja, ik heb er iets over gehoord. Wat heeft hij daar gedaan? Nou, de auto, hij... uh, de auto bekeken. Nee joh. Nee, ik, dat nee niet eens. Oh. Hij heeft zijn stoeltje gepast. Oh, Oké, okay, ja, dat <laughs> moet ook hè. He, ja. Helemaal nee. op maat gemaakt, die stoelen. Dus. Ja, uh. absoluut. Voor zijn nieuwe STR10 uh, gaat ze race debuut, zoals iedereen weet, maken in de Formule 1 dit jaar. De uh, 17-jarige Nederland. had ook een meeting met zijn race-ingenieur.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 ik ben benieuwd. Dat was het, dat Formule was het 1 nieuws. Maar, maar, daar uh, hebben we nog uh, over, uh, over ja, Irene Wust. Ja, ja, ja, ja, want uh, de oplettende die heeft gemerkt... dat zij uh, niet mee heeft gedaan met de sprint in Groningen vandaag. Uh, Wat was er aan dat? Ze was uh, vermoeid.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 Zo meteen het dier van de week. Uh, op dit uh, prachtige nummer, ga even naar zierfemstrekenlive.nl. Ja, mooi, hè? Heerlijk. Zo, je gaat dat, Mike? Ja, mooi hoor, joh. Nou, dit vind ik nou lekker de muziek. Dit is het ook. Ja. Ruim ja. gewoon nog even door, toch? Ja, nee, uh, ik stem ja. voor. Ik ook wel uren naar luisteren. Lekker die. Uh... Maar ja, dan wordt er wordt een soort vraag ingesteld, hè?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 Ik heb er wel eens van gehoord, maar het, uh, ik ben niet zo'n zo gamer. bouwgame Minecraft. Alleen Wordfaits, maar voor Ja, Ik wou net zeggen. Ja. <laughs> voor de rest game ik niet. Wilt u nog uh, Wordfaits spelen tegen Rob? Dat kan, meld hem dan aan. Rob, ZFM is zijn vooruit <laughs> Hij uh, gaat graag de uitdaging met u aan. Nee, uh, Minecraft. Heel, is heel bekend, uh, Microsoft is de uitgever ervan. En verstookte uh, fans kunnen eind februari uh, dat uh, onveilig gaan maken met uh, de Simpsons. Ja, de uitbreiding van de Simpsons komt eraan in Minecraft, het blokkengame. Uh, kost 2 euro en bevat spelersmodellen voor Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie. En nog eens 19 andere personages uit de beroemde tekenfilmserie. Voorlopig komen ze enkel uit voor de Xbox 360 en Xbox One versie van het spel. Al laat het bedrijf weten dat ze na februari ook andere platforms zullen uitkomen. Het is niet de eerste keer dat de wereld van Minecraft en de Simpsons met elkaar in contact komen...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 Houden van de Simpsons, nou daar kan je geluk niet op, eind februari. Een leuk spelletje dus. Ja, ik speel hem niet, maar het schijnt een leuk spelletje okay, te zijn. Ja. ja, wil je Maurice toevoegen aan wordfeud <laughs> Mo, zie je wel. Dat kan. M O-Z-F-M. Of robzetf. Elf <laughs> Mou zijn. Ja, nee, ja, in ieder geval Vim was één van ons twee. Uh, <laughs> Dat is waar. Daar, daar heb jij weer een punt. <laughs> We gaan eens opmaken voor het gedicht van. Jij de voelt dag. je altijd de winnaar, hè? Wordfeud speelt. Ja, uh, de ja, survivor. Hier is hij met de Eye of the Tiger.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 0 de tweede geloof ik, nee, dat staat er niet bij zo precies. Maar uh, in ieder geval, Hein uh, autospeer eerste sprinttitel uh, te pakken voor hem. Nou, van harte gefeliciteerd. En dan gaan we weer naar de muziek uit uh, Maurice Jeugd. Ja, hij is of nog Stevenson. steeds jeugdig. Jeugdig. Plaatje uit de Eurobeek daar waarschijnlijk, hè? Ja, correct. Ja, staat jeugd. er nog in. De 17e plek. Je hoort op vrijdagmiddag weer tussen 3 en 5 bij Moe. Zo, is zaterdagavond. Dan gaan we een feestje bouwen, hoor. Echt wel? Oh nee, het is zondag. Pak niet uit. Oké. Dat is wat ik moet doen om een drunken soda. Pop, <laughs> ja, daar da was je. Joh, <laughs> en inderdaad. Dan ook een feestje bouwen, hoor. Ja. Volgens ja. Stevenson was dat een sweet soda pop. Wat een leuke plaat blijft dat. Een heerlijke plaat is dat.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 die uh, Roy Vos. Met de Appi, hè? Met de Appie. appie. Ja, appie. Niet Heijn? Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Appi Vos. Appi Vos. Uh, volgende week weer. En dus uh, vergeet weer uh, vrijdag niet te luisteren. Hè. Tussen 3 en 5 naar de Your Breakdown. Dan met krijg je weer de 40 heetste hits van Europa te horen. En ik ben er zaterdag weer met de uh, Zalvoet op zaterdag. Hele fijne zondagavond.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 When you're feeling in the dumps, da, be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.